4 uur. NTO Radio 1. met Nadia Moussaid. Dit uur in Nieuws en Co. Russische topsporters zijn onterecht voor het leven geschorst door het Internationaal Olympisch Comité. En dat is niet de eerste keer dat het comité in een fout gaat. En we staan natuurlijk uitgebreid stil bij de laatste ontwikkelingen rondom de gaswinningen in Groningen. GELUIDEN. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Hokke. De Groningse boeren mogen toch met hun tractoren protesteren in het centrum van Den Haag. Eerder liet de gemeente hen tegenhouden, omdat de demonstratie niet was aangekondigd. We zijn hier stilgezet bij het Den Haagstadion. En daar zie ik tien ME-auto's en politieauto's en tig motoren van de politie. Een politiehelikopter in de lucht, terwijl wij gewoon een vredelievende actie aan het voeren zijn. Dus volgens mij is men in Den Haag een beetje bang voor wat het publiek uit Groningen. De gemeente heeft nu bepaald dat de boeren... de meeste tractoren moeten parkeren op het Malieveld. Twee trekkers mogen met de demonstranten mee naar de Hofvijver. De boeren demonstreren tegen de gaswinning in Groningen. Ze zeggen dat daardoor mestkelders zijn verzakt... en drainagesystemen beschadigd zijn geraakt. De verkoop van het aantal volledig elektrische auto's... is vorig jaar met ruim 130 procent gestegen naar bijna 10.000 auto's. Vooral leaserijders stappen over naar elektrisch... De verkopen van plug-in hybrids, die zowel op elektriciteit als op brandstof kunnen rijden, is compleet ingestort. Het is een direct gevolg van nieuwe belastingregels. Sinds vorig jaar krijgen alleen kopers van een volledig elektrische auto nog belastingvoordeel. Dichter Menno Wichman is overleden, heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Wigman was 51 jaar en leed aan een hartziekte... In 1997 debuteerde hij met de, bu met de bundel Zomers Stinken Alle w Steden. Zijn laatste werk, Slordig met Geluk, is genomineerd voor de Ida Gerhard Poëzieprijs. In Amsterdam-West is een handgranaat gevonden bij een souvenirwinkel. De granaat is met tie vastgemaakt aan het pand. De politie heeft de straat afgezet en nabijgelegen winkels ontruimd. De politie weet niet waarom de handgranaat is vastgemaakt aan de winkel. Tien westerse toeristen die in Cambodja zijn opgepakt omdat ze op een feest seksuele poses aannamen, bieden in een video excuses aan. Onder hen is een 22-jarige Nederlander. Het dansgedrag van de tien toeristen valt volgens Cambodja onder pornografie en de maximumstraf daarvoor is een cel. Gedebuteerde Staten in Gelderland wil een ontwikkelingsmaatschappij oprichten die de vakantieparken opkoopt. Op die manier wil de provincie de problemen bij elf verloederde parken aanpakken. Nu zitten er veel mensen met problemen of buitenlandse arbeidskrachten. En dat is niet de bedoeling, zegt gedeputeerde Bea Schouten. Middels vernieuwen en dan wel soms leeg laten lopen. en dan weer verkopen. kunnen we die pakken bijvoorbeeld ook weer teruggeven aan de natuur. waardoor er elders weer ruimte ontstaat om uit te breiden. De oude zeemijn die gisteren door baggeraars werd gevonden. in het Amsterdamse ei is verdwenen. Volgens procedure is de bom na de vondst en foto's weer te water gelaten.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 Het nou, is nog niet veel drukker dan gebruikelijk, Nadia, op donderdag. De meeste files staan op dit moment in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Afrit Forst en Deventer... een kwartier vertraging door op de vrachtwagen. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en het rinkwad een half uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oestgeest en Wassenaar... een half uur vertraging. Die Mini Club Business Edition. Compleet met climate control, mini navigatie, parkeersensoren, 17 inch velgen en zes deuren groot. <laughs> Dit is de Mini van de zaak. Door de weeks en in het weekend. Je rijdt hem nu tijdelijk vanaf 29.400 euro of 415 euro per maand. Goeie zaak. Kijk op Mini.nl. Jesus Christ Superstar komt terug naar Nederland.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 NTO Radio 1. NOS NTR. Om zo snel als mogelijk de totale productie uit het Groningenveld... terug te brengen tot maximaal 12 miljard kub per jaar. We zijn dus erg blij met de uitspraak dat het nu naar de 12 miljard moet. Ja, hier hebben we jarenlang voor gestreden. Een veilig niveau. Aan de andere kant zegt de gasunie dat dat op korte termijn niet kan. Omdat we dan in de kou zitten. Het staatstoezicht op de mijnen wil de gaswinning in Groningen verlagen. En de minister wil dit advies overnemen. Zo meer over alle ontwikkelingen rondom het gas vandaag. En een voor de Russen. De schorsing van 28 Olympische sporters is opgeheven. The evidence anti-doping was athletes Wat wel duidelijk is geworden vandaag is dat er ja, eigenlijk meer vragen bij zijn gekomen en ja, het ziet er naar uit dat het een week zal worden waarin nog wel wat rechtszaken zullen volgen. Nadia Mozaït. News and Go. Er is dus niet genoeg hard bewijs van doping gebruikt, zegt het KAS. Correspondent David Jan, hoe is er in Rusland gereageerd? Natuurlijk is er in, in Moskou opgelucht gereageerd... dat, dat deze horde met succes is genomen. Maar die uitspraak van het KAS die betekent niet automatisch... dat die 28, 28 Russische sporters waar het om gaat... ook mee kunnen doen in Pyeongchang, in Zuid-Korea. En daar gaat het internationaal comité, olympisch comité over. Oké, okay, straks meer hierover. En vandaag staat natuurlijk weer in het teken van gast en de Groningers. Verslaggever Hans Andringa volgt de gebeurtenissen al sinds vanochtend op de voet. En hij staat nu op het Malieveld tussen de protesterende Groningse boeren... Was er vandaag weer goed nieuws voor ze? Ja, goed nieuws. Omdat uh, de NAM eindelijk weer eens hardop heeft uitgesproken... dat die gaswinning terug moest. Dat hadden ze in 2012 en 2013 ook al gezegd. Dat uh, 12 miljard kubieke meter gas op pompen per jaar voldoende was. Daar is heel lang niet naar geluisterd. Maar nu, in 2018, klinkt datzelfde getal weer. Dat stemt tot uh, tevredenheid. Maar er staan hier nog toch zo'n 200 uh, boeren op het Malieveld. Ze hebben allemaal uh, tractoren meegenomen. Dat die hier staan. Dat is uh, niet zonder slag of stoot gegaan. Want uh, al die tractoren in de binnenstad van Den Haag... dat werd niet toegestaan door uh, burgemeester Pauline Krikken. En uh, daarom staan hier nu om, aan de rand van het Mariefeld... al die tractoren op grote opleggers. En de demonstranten die maken zich klaar om richting het Binnenhof te vertrekken. En we blijven op het Malieveld. De groep Groningse boeren dacht vandaag met veel tractoren... op het Binnenhof te protesteren, hoorden we ook net al. Maar de burgemeester van Den Haag heeft dat tegengehouden. De politie hield de tractoren tegen aan de rand van de stad. En er lijkt nu toch een compromis bereikt. Atte Kuiper is één van deze demonstranten. hij is nu aan de lijn. Meneer Kuiper, waar bent u op uit? Ik heb nu de burgemeester. Excuus, dat is Pauline Krukke, de burgemeester van Den Haag. Mevrouw Krukke, waarom liet u de boeren tegenhouden? Um, demonstreren is een grondrecht en daar staan we in Den Haag ook pal voor. Uh, en we staan ook meestal alle demonstraties toe, maar het moet wel veilig kunnen. En tientallen rijdende tractoren in de binnenstad van Den Haag... dat is een gevaarlijke situatie. Met uh, de uh, winkelend publiek, met mensen die daar gewoon lopen. Dus dat kan niet. Mm -hmm. En ik ben erg blij dat ik uh, met de organisatie nu een uh, afspraak heb kunnen maken. De tractoren gaan op diepladers naar het Malieveld. Naar het verharde deel van het Malieveld. Ja. Daar worden twee tractoren afgeladen. Uh, die gaan uh, naar uh, de Hofvijver daar kunnen de demonstranten ook uh, meelopen. En ik ben net zelf ook op het Malieveld geweest... om die afspraken met een handdruk te bezegelen. Oké, okay, en, en, maar er was een politiehelikopter, veel agenten. Was het wel nodig om met zoveel machtsvertonen in te grijpen? Nou, Zoals u weet hebben we dus nu een afspraak gemaakt. Uh, en uh, de boeren zijn uh, uh, nu aangekomen op het Malieveld. Dus ik verwacht dat uh, de twee tractoren die ik toegestaan heb... dat die uh, binnenkort afgeladen uh, worden. Maar ik vind het prettig dat we met uh, de organisatie... Uh, toch een afspraak hebben kunnen maken, even voor de helderheid. Mm -hmm. Dit was een niet aangemelde demonstratie. Oké, okay, dus het was niet uh, dit... aangemeld? Nee, het was absoluut niet aangemeld. Maar was dat dan uh, de reden dat, u met, dat er een politiehelikopter... en zoveel agenten op de been nodig waren? Nou, kijk, je moet, je moet altijd wel uh, uh, op de achterhand hebben... Uh, dat uh, het uh, uiteindelijk toch uh, goed gaat. En ik, daar zit mijn punt ook. Ik vind uh, dat demonstraties uh, veilig moeten gebeuren. Ja. En tientallen tractoren los door de stad, dat kan eigenlijk niet. Dat vindt u gevaarlijk? Dat is, dat is gevaarlijk en het, ik, ik vind het fijn dat de organisatie en ik daar nu een uh, afspraak over hebben kunnen maken. En uh, ik, uh, ik heb uh, Friese roots, uh, <laughs> dus uh, het is, uh, ik, ik, ik snap ook uh, waar, uh, waar de pijn zit. Maar ik weet ook dat je, als je het met een handdruk bezegelt, dan is het ook een echte afspraak. Goed, dank u wel. Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag. Graag gedaan. En dan gaan we nu naar uh, Aten Kuipers. U bent een van deze demonstranten. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u tevreden met deze oplossing? Dus twee tractoren die nu het Malieveld op mogen? Nou, laat het goed uh, duidelijk zijn. We zijn uiteraard niet tevreden. Uh, wij hebben een uh, normaal recht van demonstreren, vinden wij. En uh, we hebben in Groningen tijdens de toch getoond... dat we dat keurig netjes kunnen doen. Maar we hoorden uh, net ook van de burgemeester dat het niet aangekondigd was. Uh, nou... Ik spreek me daar niet over uit. Uh, een van de organiserende partijen heeft het volgens mij wel aangekondigd. Maar dat, moet, dat ga ik dus controleren. Okay. Maar als de burgemeester dat zegt, dan neem ik aan dat het, uh, dat, dat zo is. En uh, waar die miscommunicatie heeft gezeten, dat, uh, dat, dat zullen wij na, nagaan. Ja. En, en wat vindt u ervan dat de politie zo heeft ingegrepen? De politie heeft niet ingegrepen. De politie heeft, maar ik begreep een politiehelikopter en agenten op de been. Ja, nou, is een beetje, beetje nervositeit die helemaal niet nodig is. De burgemeester Den Oosten van Groningen heeft ons ook bijgestaan. De politie in Groningen heeft daarna geïnformeerd en ook de burgemeester. Ja. Dat wij keurig nette mensen zijn, we zijn ondernemers. Onze bedrijven worden in de, in de, in de filo. Uh... Gedreven, hè? De, de, de, dat gaat allemaal stuk. Ja. Dus de, voor de agrarische bedrijven is ook helemaal niets geregeld in het nieuwe schadeprotocol. Ja. Dat moet anders. En uh, ja, er staan gewoon uh, duizend melkveebedrijven, duizend akkerbouwbedrijven... en duizend tuinbouw- en aanverwante bedrijven. Die worden gewoon aangetast. Die staan op spel. Ja. En wij, wij vullen 12% in van, uh, van uh, de economie in het noorden. En, uh, en een heel groot uh, deel uh, uh, voegen wij toe aan het... Uh, door nationaal product van Nederland. En dat moet ook de natie gaan beseffen ja. dat, dat, dat dat in de vernieuwing wordt geholpen. Ja, dus u bent absoluut niet tevreden nu. En wat, wat willen jullie concreet? Wij willen concreet dat in ieder geval NAM, uh, Shell en ExxonMobil zich ook gaan stellen naar de staat toe. Maar wij vinden het nog dom dat alleen de Nederlandse belastingbetaler hiervoor moet opdraaien. Opdraa dat is één. Ja. En wij willen, wij willen dat er geregeld wordt dat alle boeren met hun bedrijven nu heel snel compensatie krijgen. Ten eerste al heel snel voor de waardedaling. Dat is ook ingeregeld, dat moeten wij nog steeds met een nam doen. De waardedaling van ons onder goed is gigantisch. En daarnaast moet er heel snel een schaderegeling komen. Hoe wordt dat afgewerkt? Oké, okay, goed. Dank u wel, Ate Kuipers. Ja, tot de dienst hoor. De gemeente Zwolle wil aan de rand van de stad windmolens laten plaatsen... Om de ambitie, omdat de ambitie is om richting 2050 een energieneutrale stad te worden. Maar een deel van de bewoners wil die windmolens niet in hun backyard. De nieuws en -bus is naar het Zwolse dorp Windesheim gereden... en staat op de stoep van het dorpshuis. Saida Magree, hoe ziet het er daar uit? Nou, ik, uh, ik heb de bus achter me gelaten en ik ben een uh, stukje gaan wandelen uh, naar het gebied waar het dan echt om gaat. En dat uh, doe ik samen met René van der Haven. Ja, wat voor een omgeving is het? Uh, heel groen. Aan de linkerkant sportvelden, lege sportvelden op dit moment. En aan de rechterkant kun je, ja, tot zo'n vijf kilometer heb je uitzicht eigenlijk. Bijlanden, een molen, een uh, provincieweg wat het doorsnijdt. En er staat een boerderij. En dat is de boerderij van René. Ja, René, uh, hoe lang woon je daar al? Uh, 43 jaar. Ja. We zijn er in uh, september 1975 gekomen. En we wonen hier met plezier. En het is altijd nog tot nu toe bijna hetzelfde landschap gebleven. Ja, maar er komt dus mogelijk verandering maar in. Maar er gaat binnenkort verandering in komen. Ja. Kunt u uitleggen waar die windmolens dan zouden komen te staan? Ja, uh, we zitten hier in het... Tenminste, ten noorden van ons, mm -hmm. dat is ongeveer zo'n 900 meter hier vandaan, daar komen waarschijnlijk twee windmolens. Want de exacte plaats is nog niet bekend. Er zijn wel zoek, uh, kansrijke zoeklocaties uh, aangewezen. En dan zouden ze daar aan de overkant van de weg, dat is ongeveer zo'n, ik schat zo'n kilometer hier vandaan, zouden er twee à drie kunnen komen. En dan hier voor ons komen er in totaal ook nog vijf of zes. Dat is afhankelijk van de plannen. Ja, dus dan bent u in één keer uh, omsingeld door windmolens eigenlijk. Ja, en uh, het wordt nog erger, want ook ten zuiden van ons... aan de overkant uh, van de rivier, want we wonen dichter in de buurt van de IJssel... in Marlen, de, daar zijn ook vier windmolens gepl gepland door de naburige gemeente. En... en dan kan ik me heel goed voorstellen dat u daar bezwaar tegen heeft, want uh, dit verpest gewoon u, uw uitzicht. Zeker. Ja, uh, maar wat zijn de bezwaren van de andere bewoners van Windenseeim? Uh, nou, er zijn veel, er is gisteravond voor de eerste keer een bijeenkomst geweest met de, met de bewoners. En er was ook de, de wethouder aanwezig en een aantal ambtenaren. En daar hebben de mensen hal al uh, ja, flink uitgesproken. Ja, omdat, wat, wat is het bezwaar? Nou, het bezwaar is dat uh, toch in een heel kwetsbaar gebied, want het is een, het is een, een, een na, qua natuur en cultuurhistorisch, is, is het een heel fraai gebied. En er zijn er heel veel verschillende landschapstypen, als het ware op een hele. Klein terrein eigenlijk. Je hebt hier de IJsselvlak bij. Je hebt hier de, de uiterwaarden. We maken even plek voor uh, wat uh, passerende mensen en honden. Die worden hier uitgelaten. Ja. Ja. Je hebt hier dus, dus de uiterwaarden En hierachter heb je het landgoed. En dat is een heel bijzonder landgoed. Dat is een, een klein gebied. Dat is, een klei, dat, is een, dat is een landgoed op kleigebied. En, en dat is vrij bijzonder. Omdat kleigrond is vaak te duur is om dat uh, voor landgoed op te offeren. Ja, maar tegelijkertijd denk ik... U volgt ook de nieuwsberichten. Ja? We moeten toch anders gaan nadenken over energie. Dus die windmolens moeten er wel komen. Ja, dat denk ik ook. Ik ben zelf ook al voorstander van windmolens. Maar, ik vind maar liever dit... niet in uw achtertuin. Nou, dat is eigenlijk ook weer te makkelijk gezegd. Ze zouden best ook wel in mijn achtertuin mogen. Maar dit gebied past er niet. En in dit gebied passen ze niet. En daarmee worden ook onder onder ondersteund door het Rijk en de provincie. Maar waarom passen ze er niet? Nou, omdat dit gebied zo, cultuur, zo cultuurhistorisch is... en zo ook een mooie natuurwaarde heeft. En dan zou je het ene opofferen voor het andere. Dat zou ook op een andere manier kunnen. Er zijn de provincie heeft bijvoorbeeld aangewezen. Kies nou bijvoorbeeld voor deze regio bedrijfsterreinen uit. Nee. Of langs bestaande infrastructuur zoals dijken, wegen, spoorlijnen. Als het maar niet hier is... Ja, dat zegt u. Nou ja, dat zeggen jullie. Dat zeggen we Nee, ja, zeg niks. Nee, nee, nee, maar ons argument is gewoon vanwege de cultuurhistorie. Als u daar kijkt, dat is ongeveer zo'n 600-700 meter hier vandaan, dan ziet u het Twieg, twi twi dat is Belgisch rood. Dat was, was vroeger werden daar de banden van gemaakt. De mensen werkten in de steenfabriek. En in, en in, de, in de zomermaanden en in de winter gingen ze in Twieg werken. Mm. En het is een van de weinige, weinige gebieden nog waar het nog te zien is. En zo zijn Samen er nog heel veel, veel andere argumenten. Ik hoor ja, het al, zeker. je wilt nog heel veel meer uitleggen. Dat bewaren we dus voor zometeen, Nadia. Ja, straks meer. En uh, we gaan nu eerst naar het verkeer met Edwin Gerritsen. Het is niet veel drukker dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in de Randstad. De file met de meeste vertraging staan op de een van Amersfoort naar Hengelo. tussen Apeldoorn en Deventer. Ruim 20 minuten. Daar staat een vrachtwagen met weg. Ja, ik was uh, mee aan het uh, bewegen. Herman Brood met Saturday Night Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte. Biomaterialen zijn kunstmatige materialen die je op een veilige manier in het lichaam kunt plaatsen. Daarmee zijn ze erg handig voor verschillende geneeskundige doelen, zoals implantaten, stamceltherapie, het toedienen van medicijnen en nog veel meer. Maar het maken van die materialen gaat vaak nog traag of is omslachtig. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een nieuwe, veelbelovende techniek uitgevonden om deze biomaterialen stukken efficiënter te fabriceren. Verslaggever Mark Robin Visser neemt een kijkje in hun lab. We beginnen met een uh, veiligheidsbril, Tom Kamperman. Niet omdat we nu iets ontzettend gevaarlijks gaan doen... maar dat is uh, protocol hè, in een laboratorium. Vertel even wat we hier allemaal aan apparaten hebben staan. Uh, je ziet een microscoop met daaraan een, een camera... die aan de computer is aangesloten. Want we werken met uh, kleine vloeistofstraaltjes. En die zijn zo klein dat je ze met het blote oog... eigenlijk niet goed kan uh, bestuderen. Dus we hebben daar een microscoop voor nodig. En hoe, hoeveel vergroot je dan die, uh, die straaltjes? Dit is denk ik zo'n 100 keer uh, tot duizend uh, tot keer. Het is niet extreem, maar uh, voldoende om, uh, om goed te kunnen zien wat we doen. Ja. Nou, die nou. microscoop die kijkt naar twee uh, naalden, kleine naaltjes... waaruit de vloeistof uh, uh, geschoten wordt, als het ware. Daar komen die vloeistofstraaltjes uit. En die worden aangestuurd door uh, deze pomp... Dus als ik die pomp nou aanzet met de computer, dan komt er een vloeistofstraal uit die naaltjes. Dus dat kan ik nu ja. laten zien. Daar zien we een straaltje in beeld. Ja, dus je ziet hier uh, de uitgang van het naaltje. En daar komt dan een vloeistofstraaltje ja. naar buiten geschoten. Alsof je een kraan openzet, alleen duizend keer zo klein. Ja. Nou, als je uh, vloeistofstraaltjes op elkaar schiet, uh, dat is leuk. Uh, dan kan je dus verschillende vloeistoffen met elkaar combineren. Dat is eigenlijk deel van onze uitvinding. Dus je kan denken aan uh, bijvoorbeeld een twee componenten lijm. Als je die in de lucht met elkaar combineert, dan kan die uitharden en dan kun je dus vaste structuren um, maken. Hè? Dan kan je dus eigenlijk mee printen. Um, dat was op zich niet genoeg voor ons, uh, want we willen niet zomaar een structuur maken. We willen een structuur maken die opgebouwd is uit kleine bouwblokjes, minuscule bouwblokjes. Die net zo groot zijn als de cellen in ons lichaam. Uh, dus wat we doen vervolgens, is we um, gaan één van die vloeistofstraaltjes gaan we actueren. Die laten we trillen. En dat doen we met uh, dit apparaat. Dat is een functiegenerator. Ik drukt nu op een knopje. Hij piept. Ja, ik zet hem aan en hij gaat piepen. En dat piepen is eigenlijk de trilling die uh, we nodig hebben... om die vloeistofstraal op te breken in kleine druppeltjes. Dus een soort frequentie eigenlijk waardoor die ja. straal onderbroken wordt. Ja, en je ziet nu ook dat de vloeistofstraal wordt opgebroken... in allemaal precies even grote druppeltjes. En die zijn ongeveer net zo groot als de cellen in ons lichaam. Dus dit zijn ideale um, druppeltjes... om cellen in bouwblokjes te stoppen waar we vervolgens mee zouden kunnen printen. Dat is, zeg maar, uh... U bent dus eigenlijk aan het jongleren op uh, microscopisch niveau. Uh, met, hele ja. <laughs> met hele kleine balletjes. Met hele kleine balletjes, microballetjes. Ja. En vervolgens, wat kan je dan met die microballetjes? Nou, dus die uh, gecombineerde straal, uh, die bevat dus twee componenten. Uh, in dit geval is er nu water en water. Maar wat we ook hebben gedaan, is die twee componenten lijm... En dan maken we dus kleine bouwblokjes. Uh, die bouwblokjes kun je vervolgens gaan stapelen... door letterlijk die straal met bouwblokjes ergens op te richten. En dan kan je een, uh, bijvoorbeeld een weefsel produceren. Als je daar cellen in stopt, dan kan je een, een, een weefsel produceren... dat is opgebouwd uit deze cellulaire uh, ja. bouwblokjes. Dat zou dus een menselijk weefsel kunnen zijn? Ja, dus dan is het dan een, een ja, in het lab gefabriceerd stukje uh, weefsel waarin cellen zitten en uh, deze bouwblokjes. En het voordeel van die bouwblokjes is dat als je eigenlijk allemaal... je kan het vergelijken met een ballenbak... Um, daartussen zit altijd wat ruimte. Hè? Dus die, die ballen zijn rond en die kun je opstapelen. En de ruimte die daartussen zit, die kan je bijvoorbeeld gebruiken... om bloedvaartjes tussendoor te laten groeien. Dus dat is eigenlijk uh, een van de wow. voordelen um, die uh, we met deze techniek uh, um, hebben. is We kunnen modulair printen. Ja. En dat wil zeggen met bouwblokjes... Dat u jong leert in de lucht is nieuw, want op zich kan het ook op een andere manier, toch? 3D-printen op zich bestaat. Je kan tegenwoordig zelfs bij de mediamarkt uh, 3D-printers kopen. Alleen uh, de techniek die wij nu hebben ontwikkeld, die kan in een eenstapsproces een modulair uh, materiaal printen. Oftewel op, opgebouwd uit die bouwblokjes. En dat lijkt bijvoorbeeld op een spons. En een, een spons... ...structuur lijkt weer heel erg op ons weefsel in ons lichaam. En dat is wat we nu in een éénstapsproces kunnen nabootsen. Uh, daarbij is dit proces uh, ontzettend snel. Voorheen werden deze bouwblokjes gemaakt met andere technologieën die heel, heel traag zijn. Je moet je voorstellen, dan moet je uh, langer dan een dag wachten... ...totdat je voldoende materiaal hebt om bijvoorbeeld een wond uh, op te kunnen vullen, een defect. Uh, hiermee kunnen we dat in een aantal minuten... Uh, dus dat is een, uh, ja, een vooruitgang. Dus we kunnen nu sneller en uh, um, andere structuren printen dan, dan voorheen. Um, we zouden die microdeeltjes met cellen kunnen gebruiken voor stamceltherapie. Je kan een stamcel uh, met deze techniek heel snel en efficiënt inkapselen... in een kleine microomgeving, waardoor die beschermd is... wanneer je hem injecteert in het lichaam. En we weten dat als je een stamcel... Um, zo injecteert dat hij zo verdwijnt van de plaats, vrij snel verdwijnt van de plaats van injectie. Maar door hem in te kapselen in zo'n bouwblokje, blijft hij veel langer op de plaats van injectie. En dan heb je dus een betere therapeutische werking. En de andere toepassing die we in, dit, in onze publicatie hebben laten zien, is dus 3D-printen van, um, uh, ja, van weefsels. Ja. En zo'n weefsel of zo'n sponsje, daar zou je bijvoorbeeld ook een medicijn in kunnen, kunnen stoppen dan, denk ik. Uh, ja, het zou kunnen. Dus we, de, we hebben eigenlijk de controle nu over die vloeistofstraaltjes. Uh, we kunnen daar instappen wat, wat we willen. We kunnen daar cellen in stappen. We kunnen daar polymeren in stappen. Uh, waar, waarvan we die gels maken, die twee componenten lijm. Uh, maar je zou er ook medicijnen bij in kunnen stappen. Uh, ja. Dat, dat is mogelijk. Wat is nou de volgende stap? Ik kan me heel goed voorstellen dat je over een aantal jaren zo'n apparaat in het ziekenhuis kan terugvinden. Om bijvoorbeeld, zoals ik net zei, die stamcellen te kunnen encapsuleren. In die bouwblokjes te kunnen vangen. Waardoor je stamceltherapie zou kunnen verbeteren. Er zijn nog een aantal andere technieken, maar dit is denk ik een veelbelovende techniek. Ja, u hoorde onze verslaggever Mark Robin Visser... en hij sprak met biomedisch ingenieur Tom Kaperman... van de Universiteit Twente. Zometeen, weinig is zo populair op internet als porno. En dat is een zegen voor internetcriminelen. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Er was een stortvloed aan nieuws vandaag... over de gaswinning in Groningen. Wij proberen wat duidelijkheid voor u te scheppen. NPO Radio 1. We gaan eerst naar het NOS Journaal met Mark Hokke. De handgranaat die in Amsterdam-West was vastgemaakt aan een souvenirwinkel is weggehaald. De granaat zat met tie-wraps vast aan het pand. De winkelstraat was enige tijd afgezet door de politie en winkels werden ontruimd. De politie weet nog niet waarom de handgranaat was vastgemaakt aan de winkel. Dichter Menno Wigman is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Wigman was 51 jaar en leed aan een hartziekte... In 1997 debuteerde hij met de bundel Zomers stinken alle steden. Zijn laatste werk, Slordig met geluk, is genomineerd... voor de Ida Gerhard Poëzieprijs 2018. De Groningse boeren mogen toch met hun tractoren protesteren... in het centrum van Den Haag. Eerder liet de gemeente hen tegenhouden... omdat de demonstratie niet was aangekondigd. Er mogen nu twee tractoren naar de Hofvijver. De boeren protesteren daar tegen gaswinning.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 En we gaan naar het weer met Marco over Ja, Marco, ik zit alweer even binnen. Ik heb geen idee hoe het eruit ja, ziet. Nou, het is in de loop van de middag wat beter geworden, want vanochtend was het te veel plaatsen grijs en regenachtig. En nu eh, hebben we ook de zon af en toe gezien. Maar ja, we naderen natuurlijk het moment dat die ondergaat. En dan hebben we er niet zo heel veel meer aan. Dus er zijn wat opklaringen. Er trekken ook nog wel wat buien over ons land op dit moment. Hier en daar met wat natte sneeuw of wat hagel. Eh, dat zal er eventjes grotendeels uitlopen. Maar in de loop van de avond en vooral ook de nacht neemt de bewolking weer toe, als eerst in het westen en noorden. Gaan er weer meer buien vallen. Langs de kust is dat regen. En in het binnenland kan ook natte sneeuw vallen. En de, de rest van de week? Ja, we houden uh, dit, dit uh, toch relatief frisse weer. Sterker nog, uiteindelijk wordt het nog wat kouder. Maar dan heb ik het pas over het tweede helft weekend en volgende week. En tot die tijd een beetje dit niveau. Dus uh, vannacht winterse buien met natte sneeuw. Misschien dat het in Limburg zelfs echt even wit wordt. Minima tussen 0 en 4 graden. Morgen wordt het 5 tot 7 graden. En dan hebben we weer wat zon. Ook nog een paar winterse buien en een matige westelijke wind. Zaterdag en zondag even snel. Uh, langzaam wordt het wat kouder. Dus als er nog een bui valt, is de kans dat daar wat echte sneeuw tussen zit wat groter. Maar de buienkans... Neemt ook af. Er is af en toe wat zon. Nou, zon en wat kouder. is ook wel, ook wel lekker. Dankjewel, Marco Vroeg. En dan gaan we naar het verkeer met Edwin Gerritsen. Het is iets drukker dan gebruikelijk. Op dit tijdstip staat in totaal 300 kilometer file. De files met de meeste vertraging en de opvallende files... staan op taal 1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Diemen. 10 minuten oponthoudt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo tussen afrit Hoendelo en Deventer... 20 minuten, daar staat een kapotte vrachtwagen. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude... een half uur vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar... 20 minuten vertraging.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 De handgranaat die in Amsterdam bij een winkelpand is gevonden... is onschadelijk gemaakt. De omgeving van de winkel is zojuist ook vrijgegeven door de politie. Het explosief werd eerder vanmiddag gevonden... bij de winkel in de Jan-Evertse in Amsterdam-West. Leo Dortland van de Amsterdamse politie. Um, hoe is deze handgranaat gevonden? Nou, wie de handgranaat gevonden heeft, dat kan ik u nog niet zeggen... want we zitten midden in de onderzoek. Ja. Maar het heeft wel onmiddellijk geleid... dat we uh, zeg maar een stuk van de Jan-Evertse-straat hebben afgezet dat we het winkelend publiek wat er allemaal aanwezig was... naar een veilige plek hebben geleid. Uh, de bewoners hebben allemaal een aanwijzing gekregen om binnen te blijven. En dat geldt ook voor de mensen die daar een winkel hebben. Mm -hmm. uh, daarna was het wachten op de exclusieve opruimingsdienst. en Die hebben samen met specialisten van forensische opsporing... Uh, daar ter plaatse een onderzoek ingesteld, De handgranaat is onschadelijk gemaakt. En uh, ja, wij zijn begonnen met een recherche -onderzoek. En hoe, hoe was het, want deze handgranaat was op een bepaalde manier... bevestigd aan het winkelpand of aan de deur. Hoe, hoe, was het, hoe, hoe, hoe zat hij daaraan vast? Hij zat er prachtig aan vast. Nee, we maken er grapjes over. Maar hij zat inderdaad op bepaalde manier aan de deur geknutseld. Ja, uh, ja gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Want nogmaals, een handgenaat, is een oorlogstuig. Dat heeft maar één doel. Dat is namelijk slachtoffers maken. En dat past niet en dat hoort niet in de winkelstraat. En het is niet de eerste keer dat zo'n handgenaat wordt gevonden in Amsterdam. Want het gebeurde vorig jaar ook bij een club. En eerder dit jaar bij een café. Denkt u dat er een verband is? Nou, dat wordt wel in het onderzoek meegenomen. Het grote verschil is dat bij de vorige incident... want dit is incident nummer vier, betroffen drie keer een horecazaak. Ja. En dit is gewoon een winkel. En dit is een winkel die, gaat, die handelt in waterpijpen en souvenirs. Uh, dus ja, daar zit wel een verschil in, maar uh, de essentie uh, van het hele verhaal blijft hetzelfde. Op het moment dat je ergens een handgemaat aan vastmonteert, dan doe je dat met een bepaald doel. Uh, mm -hmm. Wij zullen dat als politie gaan onderzoeken en we willen heel graag bij de dader of de daders komen. En daar gaan we zeker de hulp van het publiek bij inroepen. Ja, u gaat de hulp van het publiek inroepen. Hoe wilt u dat gaan doen? Jazeker, wij gaan proberen, net zoals bij de voorgaande incidenten, te vragen aan mensen of ze iets bijzonders hebben gezien. Uh, we gaan natuurlijk nu ook kijken of er beeldmateriaal is mogelijk... van uh, iemand die daarbij betrokken is, iemand die daar gezien is. Hm. Misschien wel beeldmateriaal van de persoon... die daadwerkelijk de handgranaat aan de deur uh, monteert. Uh, en dan kunnen we graag aan het publiek... of mensen in ieder geval deze persoon kennen of herkennen. Ja, want het is een drukke winkelstraat. Um, de gemeente heeft andere panden waarin granaat werd gevonden gesloten. Speelt de politie ook een rol bij, de, bij die beslissing? Uh, niet specifiek bij de beslissing. Wij hebben een adviserende rol in deze. Wij kunnen vaststellen wat we gezien hebben, wat we gehoord hebben... en wat onze acties zijn. Het is uh, de, de gemeente die dus bepaalt of een pand wel of niet open blijft. Wij ja. gaan niet over vergunningen. Nee, nee. En wat ik net al zei, het grote verschil is natuurlijk wel... Uh, als het gaat om een horecazaak of om een winkelpand... daar zit een totaal andere bestemming op. Ja, maar jullie geven dus wel advies in dit soort uh, zaken... Of, of het pand gesloten moet worden. En wat is jullie advies in deze zaak? Nee, dat, dat begrijpt u mij niet goed. Wij geven een advies in de zin van de dingen die wij vastgesteld hebben. Ja. En het is de gemeente die op basis van de politiebevindingen... een beslissing maakt. Ja. Het is niet de politie die zegt... oh, wij moeten nu op, op advies van de politie door de zaak sluiten. Uh, daar moet er meer voor zijn. Dat alleen maar het aantreffen. Wij kunnen alleen maar constateren wat we zien, wat we, wat we waarnemen. En uh, het is aan de beleidmakers om daar verder een keuze in te maken. Goed. En dit was weer een incident met een handgranaat. Zijn die zo makkelijk te verkrijgen dan? Nou, wat we zien is dat in de afgelopen jaren, en zijn er zijn natuurlijk al een tijdje open grenzen, uh, zeker in de voormalige oorlogsgebieden in, uh, in het oosten van Europa, uh, zijn dit soort uh, afschuwelijk ja, oorlogstuig makkelijk te krijgen. Uh, de prijzen zijn laag, er is veel van voorradig. En het is ook nog makkelijk over de grens te brengen. Dus dat is voor ons als politie... Uh, elke keer weer, op het moment dat wij meldingen krijgen... die met vuurwapen, explosieven of wat er ook te maken hebben... heeft dat bij ons de hoogste prioriteit. Ja. Uh, wij, wij, wij springen niet voor niks ergens een woning binnen. Wij, wij doen dat op basis van duidelijke informatie. Uh, ja, in dit, dit geval is het ook weer een handgenaad. Ja. Ja, het is bijzonder verontrustend, laat ik dat vooropstellen. Maar het, kan, het heeft dus te maken met de open grenzen... en het zijn, uh, het, het zijn wapens of handgenaten uit... Uh, uit Oost-Europa, is dat nu ook al duidelijk met deze handgenaat? Nou, ja, ook dit is een handgenaat die voor afkomstig is uit een voormalig Oost-Europa uh, Oost het voormalig oorlogsgebied. Want dat het gaat niet specifiek om dat de grenzen open zijn, het gaat erom dat er natuurlijk allerlei landen in conflict zijn met elkaar en dat er heel veel oorlogstuig te krijgen is. Uh, en dat uh, in combinatie met open grenzen, waarbij de pakkans relatief laag is, uh, is dat heel erg verontrustend. Ja, dat is het zeker. Dank u wel. Leo Dortland van de Amsterdamse politie. Het is tien over half vijf en tijd voor uw dagelijkse portie Tech en Gadget. Let's talk about tech, baby, Eat NOS op 3. Ja, en het is donderdag, dus wij kijken even naar wat er vandaag in de NOS op 3 Tech Podcast zit. Bij mij in de studio zit Casper Meijer, presentator van de Tech Podcast. Goedemiddag. Hi. Hi. Um, waar hebben jullie het over? We vatten als eerste het nieuws over de ddos aanvallen op de banken van afgelopen week even samen. Is wel uitgebreid die ook hier bij Nieuws en Co behandelt. Dus dat laat ik verder even. Uh, verder hebben we het over Apple. Vanavond komen zij met de kwartaalcijfers van uh, oktober tot en met december. En dat is uh, de belangrijkste periode, het belangrijkste kwartaal uh, van het jaar. Want december zijn natuurlijk de feestdagen. En er worden heel vaak veel telefoons verkocht. Yeah. En het wordt wel een beetje spannend. Want 2017 was het jaar van de iPhone 10. Hun nieuwe vlaggenschip met een vanafprijs van 1160 euro. Ja. Yeah. Je gaat lachen, wat denk je? Nou ja, de vraag is hoe hij het gedaan heeft. En volgens de geruchtenmolen is de iPhone 10 een wat minder groot succes dan Apple gehoopt had... Volgens ingewijde bronnen hebben ze de productie gehalveerd... om te voorkomen dat ze met enorme voorraden blijven zitten. Hmm. Zo we even vooruit. Het is niet zo dat ze het heel slecht hebben gedaan. hoor. Maar misschien toch wat minder. Nee, nee Als ik je mijn telefoon laat zien met allemaal krasjes... dan denk ik een telefoon van bijna 1200 euro. Dat zou ik dus echt niet durven. Nee, <lacht> dat kan ik me voorstellen. Ja. En jullie hebben het ook over de gevaren van porno. Ja, het Russische antivirusbedrijf Kaspersky heeft onderzocht... hoe internetcriminelen porno gebruiken... om virussen en andere nadigheid te verspreiden... En let vooral goed op als je een Android-telefoon of tablet gebruikt. Volgens die onderzoekers zijn vorig jaar bijna 5 miljoen Android-toestellen besmet geraakt met de virus. En in een kwart van alle gevallen gebeurde dat toen ze op zoek waren naar porno. Aha, en hoe komt dat dan op je telefoon terecht? via apps die doen alsof ze porno-apps zijn. Terwijl het dus eigenlijk virussen zijn. En kijk, in de officiële appwinkel, de, de Google Play Store... vind je geen dingen die met porno te maken hebben... want dat is tegen hun regels. Ja. Uh, maar op een Android-telefoon kan je ook apps... van buiten de winkel installeren. En via bijvoorbeeld nagemaakte porno sites, waar je misschien via via op terechtkomt... krijg je dan een app aangeboden... om gratis de heetste video's te bekijken. <lacht> ja, en als je die dan installeert, dan, dan is het raak. Ja, dus dat moet je dus niet... Niet doen. Je moet nog een keer. Waar moet je dus wel? Ik ben niet zo tech en ik ben niet zo handig in deze dingen. Waar moet ik dan mijn goede app downloaden? Je moet eigenlijk helemaal geen app downloaden. Oh. Dat is eigenlijk het beste advies. Ik moet helemaal geen porno app, geen, app downloaden. Geen porno, nee, niet. Oké. Okay. Geen moreel oordeel over wel of niet porno nee, nee, nee. kijken, maar porno apps heb je in principe niet voor uh, Android. Oké, okay, goed. En en waarom is dat nou zo populair? Porno onder internetcriminelen. Nou ja. Porno zelf is populair. Er wordt veel naar gekeken, veel naar gezocht. En wat denk ik ook wel meespeelt... is dat uh, mensen hangen dat over het algemeen niet graag aan de grote klok. En uh, ze zullen zich ook wel schamen. weet je, als, uh, als je op zoek was naar porno en je telefoon is geblokkeerd. Ja, tegen wie ga je het zeggen? Hoe, hoe ga je dat aan andere mensen verkopen? Uh, ze zullen het misschien ook minder snel rapporteren. En, en, en daardoor zijn die mensen dankbare slachtoffers. Ja, dus ook de schaamte heeft weer te maken met virussen. Ja. Wauw. Oké. Okay. En wat voor belang heeft Kaspersky bij dit onderzoek? Want ja. zij hebben het uitgevoerd. Ja. Ze zijn een Russisch bedrijf. Zij verkopen internetbeveiligingsproducten. Dus ze zullen natuurlijk ook hun eigen producten aanraden. Maar wat zij dus doen, net als concurrenten, is onderzoek naar virussen en andere kwaadaardige software. Over het algemeen staan zij wel bekend als een betrouwbare club... maar een helemaal onbesmet blazoen hebben ze ook weer niet... want de Amerikaanse overheid besloot vorig jaar... om niet meer van hun producten en diensten gebruik te maken. Want ze waren bang voor achterdeurtjes richting het Kremlin. Dat heeft Kaspersky zelf altijd ontkend. De beschuldigingen staan verder ook wel los van dit onderzoek... maar dat is wel iets wat een beetje aan ze kleeft. Ja. Goed, nou dankjewel. Dat en meer kunt u horen in de NOS op 3 Tech Podcast. En die vindt u in alle bekende podcast-app's. En natuurlijk op de site en app van NPO Radio 1. Yes. luisteren naar Tuomo met Sweet with Me. En we gaan naar het verkeer met Edwin Gersen. Er staat nu 350 kilometer file in totaal. Er is veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmaden staat 15 kilometer met drie kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. En op de ring van Amsterdam ligt rommel op de weg. Tussen Landsmeer en Burgendam is de vertraging 20 minuten. En er is één rijstrook dicht. Nieuws en co. De nieuws- en koopbus is naar het Zwolse dorp Windesheim gereden... want de gemeente Zwolle wil aan de rand van de stad windmolens plaatsen... omdat het de ambitie heeft om richting 2050 een energie-neutrale stad te worden. Maar zoals in andere delen van Nederland... wil een aanzienlijk deel van de bewoners geen windmolens in de achtertuin. Saïda Magé, om hoeveel windmolens gaat het eigenlijk? Gaat het eigenlijk. Nou, om zo'n uh, acht windmolens, maar het kunnen er ook tien worden. Uh, René? Wij uh, ja. hebben je eerder uh, gehoord in de uitzending. Ja. We stonden net uh, ja, zo'n beetje in je achtertuin eigenlijk. <laughs> um, toen bracht je in als argument dat het ook te maken had met het cultuurhistorische. Kunt u uh, dat nog iets e beter toelichten, wat dat is concreet? Uh, Winnersheim is een vrij bijzonder dorp. Uh, cultuurhistorisch is het rond uh, de 14e eeuw ontstaan en heeft hier een klooster gestaan. En dat klooster dat staat, eigenlijk op, het staat eigenlijk op een hele smalle. Hoge strook, want vroeger overstroomde de IJssel, die hier vlakbij was. En daarnaast is nog een klein goed uit de waarden. En uh, het twijg, of het twieg, zoals wij het hier noemen. En daarnaast zijn er nog oude productiebossen voor, voor klompen. Ja, dus is geen leeg kaal gebied. Daar, daar moeten geen uh, windmolens komen. Dat vinden wij van niet. Nee. Hester, uh, ja, ook tegenstander van de ja. komst van die windmolens. Inwoner hier van, uh, van Windesheim, Afgezien uh, van de punten die net werden benoemd door René. Wat zijn nog meer de, de, de bezwaren tegen de komst van windmolens, volgens nee, jou. Ik, ik ben altijd uh, erg begaan met weidevogels. En ik heb er echt uh, uh, ja, heel veel mee. Mee, dat die echt helemaal niet bekeken, meegenomen zijn in dit hele traject. Uh, en beide volks hebben daar last van. Um, uh, sowieso vind ik dat het hele proces uh, uh, echt geen schoonheidsprijs verdient. Um, want de natuur wordt niet bekeken, er wordt niet gepraat met de bewoners... en er is opeens een en die zegt... Oké, okay, laat maar komen Nimo. Een energiegids inderdaad uitgegeven door de gemeenteraad is gedeeld daar... waarin ja. die ambitie wordt uitgesproken. Gisteren hebben jullie gesproken met de verantwoordelijk ja. wethouder... hier in het dorpshuis. Daarom ja. staat onze bus er ook voor geparkeerd. Hoe ging dat? Nou, ik vond het een hele fijne avond, want er waren heel veel mensen. Dat vond ik fijn. Um, dat had je niet uh, hoeven verwachten, want het woord windmolens stond niet in de uitnodiging, maar toch ze waren er. Uh, we zijn het debat aangegaan met de wethouder. En, uh, uh, nou, dat vind ik toch ook fijn dat, en die, dat... hij. Dan had hij oren naar jullie argumenten? Nou, uh, uh, nee, eigenlijk weinig. Uh, terwijl ik denk dat het uiteindelijk dat we er heel sterk voor staan, want het rijk en de provincie hebben ook gezegd wat belangrijk is als je over windmolens gaat nadenken. En het rijk en de provincie zeggen allebei: houd rekening met uh, het landschap waar je het gaat neerzetten. Houd rekening, zet ze bij voorkeur uh, langs een dijk... zet ze op monocultuur, zet ze op, op uh, uh, industrieterreinen. Um, en dat gebeurt hier niet. En de provincie heeft ook gezegd... het is uitgesloten dat ze hier mogen staan... En, uh, Gemeentesrol is er uh, dwars doorheen gewalst. Ja, ik wil even naar Siebe. Siebe, je bent ook inwoner van uh, Wintersheim. Ja. Maar je zit hier ook namens de Milieuraad. Microfoon ja. iets dichter bij de mond. En ja. u bent volgens mij uh, zo'n beetje de enige, in ieder geval wel hier in de bus. die niet per se tegenstander is uh, van de plannen. Als ik kijk naar de stand van zaken op dit moment. dan uh, houdt deze, uh, deze nota niet meer in. die agenda waar uh, Hester het net over had. Ja, ja. Uh, dat houdt die nota niet meer in dan dat gemeente aangegeven heeft op welke gebieden hier in de gemeente uh, voor wat betreft uh, plaatsen van de windturbines uh, geen, wettelijke geen wettelijke beperkingen liggen. Dus... Dit zijn de postzegels, want meer is het niet, binnen de hele gemeente waar eventueel windturbines geplaatst zou kunnen worden... zonder in conflict te raken met wettelijke beperkingen. Maar wat vindt u dan van de argumenten die René en Hester net hebben opgezond? Dat is de volgende stap. Ze zijn te vroeg, vindt ze u? Ze zijn te vroeg. Maar Dat weet ik niet met je, het zie je. Nee, ze <laughs> zijn te vroeg. De gemeente heeft gezegd... van dit zijn plaatsen waar het bij voorbaat niet kansloos is alle andere gebieden in de gemeente is de plaats van winterbieden kansloos. Ja, nou even naar Hester of naar nou Rolf. Eigenlijk hebben we nog niet gehoord. Ja, dat zal ik ook. Ja. Ja, ja. Ook tegenstander van nou, plannen. Ik zou niet meteen voor en tegen willen zeggen. Wij hebben gisteravond even de verduidelijking wat er gebeurde. De gemeente wou graag uh, toelichten waarom uh, zij die energiegids heeft, heeft gemaakt. En wat dat betekent. Nou, en eigenlijk niet wat het betekent voor het dorp. Uh, maar dat hebben wij, René en ik, probeer wel duidelijk te maken... welke waarden er nog meer zijn, behalve dan het verhaal van de gemeente. Want uh, nut en noodzak van duurzame energie, die ziet iedereen wel in. Ook hier in het dorp. Dus we houden gewoon feitelijke argumenten noemen... zonder waardeoordeel om daar iets mee te doen. En uh, terug op de te vraag... Uh, de vraag was ook weer... Nou ja, ik heb eigenlijk wel weer een nieuwe vraag. <laughs> als ik er wel hoor. Nou, nou ja, Namelijk, uh, jullie zijn allemaal dus wel... Uh, bewust van dat er wat moet veranderen. Dit zien jullie niet zitten. Wat is volgens jullie dan het alternatief? Een alternatief wat eigenlijk past ook binnen de lijn... die de gemeente uh, heeft uitgezet. Uh, de gemeente Zwolle... die uh, een van de dingen wat hier speelt... wat beperking oplegt om met windturbines aan de gang te gaan, is een militaire laagvliegroute. Die, uh, dat betekent dat je niet een turbine mag bouwen zoals de gemeente voorstelt. Nee, het is te hoog. Het is veel te hoog. Ja. Um, de gemeente ervaart het ook als een, als een beperking... en uh, wil daar graag het gesprek over voeren met de minister. Het is, ja, om dat uh, te doen. Uh, ook vanuit Defensie zijn daar wel wensen voor. Ook, en ook weer in verband met uh, de uh, vliegveld Lelystad. Dat is een heel ander dossier. Maar dan gaat het wel over uh, hoe het luchtruim is ingedeeld. Is deze laagvloergroute ook een, een punt van... Uh, uh, ja. even kort, wat en, is dan en, volgens jullie dan want, het alternatief? Waar zouden alternatief die windmolens wel mogen staan? Op het moment jullie? dat die laagvindelijke route zou vervallen, uh, zou er een heel groot bedrijventrein uh, Hessepoort, dat is aan de noordkant van Zwolle, beschikbaar kunnen komen. Want eigenlijk ligt ook in het gebied uh, wat de provincie Overijssel heeft aangewezen van daar willen we graag windmolens uh, Praten. Siebe van Milieuraad, ja. zou dat een optie zijn, denkt u? Uh, ja, dat is een optie die zeker aanwezig is... maar er is voorlopig, is voorlopig geen kans Waarom niet? dat die ruimte gecreëerd wordt... omdat Defensie vasthoudt aan deze laagvliegroute. Ja, maar... Mocht daar veranderingen komen, dan wordt dat een procedure... die heel lang zal duren... En uh, daar zie ik de eerstkomende, laten we zeggen, 15 of 20 jaar geen verandering in komen. Nee, en zo komen we elke keer bij dat punt terug. Hè. We willen volgens mij allemaal wel die transitie maken. Iedereen. Uh ja, is zich ervan bewust dat we niet meer afhankelijk willen zijn... van die fossiele brandstoffen. Maar eigenlijk zegt iedereen ja, maar niet hier. Ja, maar ja. niet in mijn achtertuin, Hester. Wij, wij en zo komen ge we geen stap verder. Jawel, maar we hebben gelukkig heel veel zee. En ik geloof dat er nu 4500 megawatt uh, uh, uiteindelijk al gepland is... en nog ruimte is voor meer. Als je kijkt op de windkaart van Nederland... wat een windmolen opbrengt die op zee staat... en je gaat kijken wat een windmolen hier achter de Veluwe rug doet... nou, dat, is, dat is, uh, zit echt 50% verschil in. Maar ze komen natuurlijk ook niet zomaar hier terecht... Nou, jawel, Als de de, nee, weet je hoe dat zijn. gaat? We, Brussel zegt, je moet de, deze doelstelling halen. Dan zegt de provincie dat betekent... He, iedere provincie krijgt een doelstelling mee. En dan krijgt iedere gemeente een ja, doelstelling mee. Maar zijn net de weidevogels. Maar dan denk ik, nou ja, op zee zijn ook vogels uh, te bekennen. Nee, helemaal en schepen. Waar. Nee, uh, helemaal, helemaal waar. Het uh, is een leuke ontwikkeling om nu... Uh, toe te staan dat er gezeld mag worden tussen de windmolens door. Dus dan, dan is opeens, dat, dat scheelt een groot stuk. Maar uh, uh, het effect van windmolens op broedende vogels... dat zijn wij de vogels... is anders dan het, uh, de slachtoffers die de wieken maken. Dat is ook heel heftig. Uh, vogelbescherming stond gisteren bij de Raad van State... over een, een uh, traject in Friesland. Uh, andere vogels. Andere, ja, juist om de vogels te beschermen. Maar, goed, maar die, die wij vogels zijn ook echt wel belangrijk. Ja, Siebe. Zou dat een ja. alternatief zijn? Gewoon die windmolens uh, die hier gepland staan, allemaal richting uh, de kust. Ja, dat. Uh, lossen we daar het probleem mee op? Nou, los, uh, nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is. dat er gekeken wordt naar lokaal niveau. Wat bedoelt u dan? Ja? Daarmee bedoel ik dat datgene wat men uh, consumeert. ook in de omgeving geproduceerd zou moeten worden. Dat dus... geldt voor voedsel? Heel ja. belangrijk. Dus je wilt eigenlijk zeggen... Dat geldt ook voor energie. Nou, dat En buitendien... Als we kijken gewoon naar al onze materialen die we hebben... Ze komen overal vandaan. Ze komen uit Japan-onderdelen. Als een auto wordt samengesteld... dan komt hij misschien wel uit 30, 40 verschillende landen. Alleen wat betreft de energie... dan moeten we ineens een soort, in een soort pioniers zijn... en moeten op ons eigen grondgebied... en moeten we daar de eigen controle over hebben. Ik vind dat niet juist. Siebe. Ja, het is een visie uh, van uh, lokaal die opgenomen is in uh, het beleid. Zoals dat uh, afgesproken is op diverse niveaus. En dat ook iedereen zo zijn eigen er niet verplichting meer aan, heeft. Zegt u eigenlijk? Uh, wat Zie zeg je? We ontkomen er niet aan. Nee, ontkomen ja, er niet aan. Ja, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Omdat het, je mag ook wel gaan nadenken: als een windmolen hier heel veel minder opbrengt terwijl het wel heel veel kost om die 7000 kilo ja, ton staal... Dan, dan rol je eigenlijk achteruit. Zet je die molen ergens anders neer, heb je veel meer opbrengst. Dus je milieuwinst is ook groter. Hester, ik wil toch nog heel even kort terug naar gisteravond. Want volgens mij een andere grote frustratie hier onder de tegenstanders... zo noem ik het dan toch maar even, Rolf... is het gebrek aan communicatie. Ja. Als de gemeente jullie eerder had betrokken bij die plannen, hadden jullie er dan anders tegenover gestaan? Nou, er is een onderzoek over geweest, er is iemand op afgestudeerd. En het, uh, uh, ik heb het zelf in de, uh, uh, aan de lijf ondervonden. Omdat ja, ons ja, is... wijje is met hetzelfde proces bezig in dezelfde tijd. Pakt het heel anders aan. Eerste informatieavond: 200 mensen. Uh, je hebt veel, ik, ik voel veel minder weerstand tegen hun plannen. Alhoewel ik er ook bezwaren tegen heb. Maar veel minder weerstand dan wat ik hier over meen En krijg. Denk je dat de wethouder gisteren de les uh, heeft geleerd? Uh, ik hoop het zo. Okay. Nou, dat gaan we dan afwachten. Siebe. als ik over tien jaar hier terugkom... staan er dan windmolens, denk je? Weet ik niet. Weet ik niet. Misschien liggen hier ook eh, grote velden vol met zonnepanelen. Dat is een goed alternatief. Ik kijk even naar de overkant. Zou dat een optie zijn? Wordt gelachen. Nee. Voor de weinige is dat absoluut een no-go. Oké, okay, we zijn er nog niet over uitgediscussieerd nee, hier dat in Windesheim. Ik denk dat ene alternatief andere alternatieven is. Ja, bijde. dankjewel, Saïda Magee. Ga op... We gaan zo meteen verder praten. De dankjewel. Discussie over windmolens in Windesheim. Dankjewel. En meteen na vijf uur de gaskraan kan sneller dicht dan gedacht, zegt de GasUnie. Morgen van half acht tot half negen, Mandjaren Live vanuit restaurant Nee van het Standen University Hotel in Leeuwarden. Met Albert Kooi over de Dutch Cuisine. Mevrouw de Molenaar, de man met de microfoon. En we proeven Berenburg, nagelkaas en Dumkes. Luister naar Mandjaren. Morgen van half acht tot half negen. Op NTO Radio 1, het nieuws van Mark Anden.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 wie bel je dan? Wie bel, bel je dan? Al totaalglas. Wie helpt je dan? bel je dan? Al Sterretje, bel Al totaalglas. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. <middels>